Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het stiekem toch. Willen jullie in deze stad en in dit land meer of minder vrijheid? Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Dan gaan we dat regelen. En luisteren jullie gewoon naar het verkeerde radioprogramma. Want dames en heren, dit is... Vrijheid Radio. weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio en we zitten hier heel gezellig in het café Libertaria, met onze virtuele blikjes. Mm, en we zijn hier allemaal aanwezig? Nou, Mart van der Leer aan zijn espressotje. Hi, goedenavond Johan. Hi, en uh, ja, Lenteman, wat heb jij deze keer uh, om jezelf in hogere sferen te brengen? Redelijk zuivere papaver. Ah, oh, oké, okay, nou gezellig. En uh, ja, Jurrien die is er ook. Goedenavond. En uh, dan beginnen we traditie met het nieuws. Ja, laten we eerst even kijken naar het goud en de bitcoins en de zilver. Uh, de bitcoin die staat uh, op dit moment op 430. Uh, ja, het was uh, een hele week lang uh, 460, uh, waar die een beetje zat te schommelen, 450. Nou, hij is uh, langzaam gedaald naar uh, 430 uh, ja, euro's, maar zal binnenkort wel weer omhoog gaan. Dus uh, mooi instapmoment. En uh, hoe doet het goud het, uh, Jurrien? Ja, nou ja, in Amerika zijn banencijfers naar buiten gekomen en uh, de fabrieksgegevens, uh, de fabrieken, die produceren weer wat meer. Dus mensen denken, einde crisis. Nou ja, we libertariërs weten wel dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat het allemaal nog heel ja. erg onzeker is. Uh, maar beleggers, uh, die hebben het goud er aardig op afgerekend. Dat is 1327,80 euro. Het ja. zat laatst op bijna 1400 en ook het zilver is weer terug in de 20, zit nu op 20,27. Mm, oké. Okay. Ja. Ja, ja. En uh, wat misschien een reden zou zijn van, uh, van de daling van, het, van de bitcoins, het kan ook zijn dat uh, het CDA is ook met de een en ander uh, wezen lekken. Ik dacht in eerste instantie van jongens, de 1 april grappen die uh, vallen vroeg dit jaar. Mm. Maar ja, nee, het CDA was echt uh, serieus. En het was natuurlijk uh, ja, verkiezingstijd, hè? dus dan moeten ze even bouten uh, uitspraken doen. Ja. Uh, ze willen namelijk een verbod op bitcoins en op Tor. Ja. ja. <laughs> het is geen 1 april, dus uh, ze meen het serieus. Ja, ze meen het serieus. Waarschijnlijk uh, is het naar, naar buiten gekomen dat je via uh, Tor en met behulp van bitcoin, dat je illegaal aan wapens zou kunnen komen. Oh, ja. stel je voor dat je jezelf wil verdedigen. <laughs> Nou ja, in ieder geval even los daarvan. Wapens kun je natuurlijk ook met euro's betalen. En uh, de euro's worden ook niet uh, verboden. Maar nee. uh, ja, het CDA uh, schiet in de verdediging. En die denkt, ja, met bitcoins en met Tor kun je dat uh, doen. En weet niet helemaal hoe het, uh, hoe het werkt. Hè. Uh, on, on, uh, <laughs> dat natuurlijk onbekend maakt onbemind. En ja, uh, ja. daarom zeggen ze, ja, laten we het gewoon uh, gaan verbieden. Ja, het is toch een beetje een vergrijzende partij. Zo'n partij van digibeter oudjes, zeg maar. Die euh, dan dingen wil verbieden waarvan ze niet eens weten wat het is. Mm. <laughs> nou, Het is wel raar dat, uh, dat een toepassing van de markt uh, nu uh, weer moet worden uh, verboden... Want ja, dan kun je zoveel verbieden. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat is ook op het moment dat je aan verbieden begint. Het houdt nooit weer op. Maar goed, dan gaan we naar het volgende bericht. Ik lees hier over bemoeienis, kopstukken, maakt verkiezingen ondemocratisch. En dan hebben we natuurlijk overal die roze uitdelende PvdA'ers tijdens de verkiezingscampagne en die witte jassen van van de VVD en D66. Ja, kijk, het zijn uh, verkiezingen voor uh, de gemeenteraad. Dus eigenlijk moet je mensen hebben die gaan inhoudelijk kijken van wat is nu het beste beleid voor mijn gemeente. Is dat ja. nog een keer weer meer uh, uitgeven uh, of is het een, een, een libertarische keuze maken waardoor uh, de gemeente eindelijk uh, wat kleiner wordt, hè? dat er niet een nieuw uh, gemeentehuis en een nieuw politiebureau uh, bij komt. Maar dat wordt helemaal vertroebeld, want het gaat helemaal, uh, de, de hele campagne gaat helemaal niet meer om wat er lokaal gebeurt. Uh, he, je, ziet, uh, je ziet Samson en Rutte en Ascher en Wilders. Die zie je inderdaad overal lopen, die, uh, die, die Gladjaners, die, uh, die, die Buma. En, en, en die zorgen er eigenlijk voor met hun campagne, want het is puur een landelijke campagne. Dat, dat, dat het eigenlijk, uh, nou ja, net, net, net, net wat Dreft en Omo uh, doen, dat het eigenlijk alleen maar... Om, ...om branding gaat. Hè? Ja. Van, uh, nou ja... ...ik, ik denk dat, dat, dat de merkassociaties uh, van, van Rutte... ...dat die niet zo positief uh, uh, zijn. Hè? Want dan denken mensen al snel aan... ...onbetrouwbaar... Uh, ...liegen, duizend euro... ...dat soort dingen. Maar ja, dat, dat, dat doen ze dan wel slim. Ze zetten natuurlijk ook op stelte in. En op stelte staat voor... Uh, ...orde, gezag, meer blauw op straat. Nou, en, en, en, en, en op basis van die... ...van die merkwaarden... Uh, ...stemmen hè, angstige mensen nog VVD. Dus ja, bijvoorbeeld uh, mensen die, uh, die, die zien die op stelten lopen... ...en die denken, nou ja, hè, ik, ik ben wat bang... Uh, ...s avonds over straat, veel van die, uh, nou ja, van die mensen die ik niet helemaal vertrouw... ...en dan stemmen ze dus toch nog op de VVD. Dus zonder op stelten zou de, uh, zou de VVD nog veel meer hebben verloren... ...terwijl dat natuurlijk niks... Op stelt heeft helemaal niks met gemeentepolitiek te maken. Nee, en ook niks met liberalisme. Nee, nee, maar daar gaat het dan helemaal niet om. Kijk, het gaat om hele basale merkwaarden. Dat mensen iets op televisie zien voorbijkomen en dat dit voelt vertrouwd. Dat je inderdaad, je ziet King William en Bierrolla en je ziet Albert Heijn. Dan pak je altijd heen, want je kent die andere merken niet. Ik snap het. Yes. Uh, nee, Goed, ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Het is goed nieuws, want in Italië daar is op dit moment een referendum gaande. En dat is uh, precies te zijn in Venetië. En misschien aan het einde van de uitzending dan hebben we daar meer uh, nieuws over. Uh, Mart, vertel ons, wat is er aan de hand? Ja, de Venetianen, zoals ze genoemd worden, die uh, zijn inderdaad uh, naar de... Nou ja, online is het eigenlijk gebeurd. Hè. Ik wilde zeggen, ze zijn, nou de... ze zijn ook aan het stemmen geweest. Maar dat, uh... En dat is waar, maar niet uh, zoals we het hier gedaan hebben met uh, gemeenteraadsverkiezingen. Maar uh, online. En waar gaat het dan over? Het gaat over de afscheiding van Italië. En daarmee ook natuurlijk van de EU, van de NAVO. Dus... Uh onafhankelijkheid of de dood is het motto van de initiatiefnemers. Oh, waarom hebben we dat vaker gehoord? Give me liberty or give me death. Precies, ja. <laughs> ja. En, en uh, ja, wat, wat, wat voor mensen zijn dat? Zijn het gewoon Venetianen die heel erg trots zijn op hun stad? Of zit er nog meer achter? Ja, nou ja, dat ook. Ja, ze, ze zeggen dingen als uh, uh, ja, wij waren ooit, of Venetië was ooit een, uh, de hoofdstad van een machtig rijk. Ja, altijd uh, welvarend geweest. Dus uh, zijn ze inderdaad trots. Je ziet, uh, als je de filmpjes uh, van kijkt van die mensen, dan zie je ook uh, dat ze de vlag van Venetië aan hun uh, balkons hebben hangen, hangen. En uh, ja, die vlag hijsen in plaats van de Italiaanse vlag. Mm -hmm. Omdat ze zich gewoon niet uh, Italiaans voelen. Nee. Dus, dus de vraag van het referendum is: uh, wilt u dat de regio Venetië een onafhankelijke en soevereine republiek wordt? Nou, we zijn benieuwd wat de uitslag is. Nou, misschien dat we inderdaad aan het eind van de uitzending al meer weten. En anders wordt u het volgende week. Ja, ja nee, ze nee. Zijn al, uh, de stemmen is al afgelopen, hè? maar ze zijn okay. nu uh, aan het tellen, als Ach. het goed is. Okay. Dus dan vraag je wel af, want wat ik ervan gelezen heb, is het allemaal online. Dus je zou zeggen, van ja, met twee minuten weet je het. Ja. Maar goed, uh, in, in ieder geval om een, uh, een soort van een prognose te stellen. Het schijnt dat 68% van de 6 miljoen mensen die in die regio wonen, uh, voorafhankelijkheid zou zijn. nou hmm. oké. Okay. Dus... Uh, en er is ook nog recentelijker, uh, september 2012, is er nog een enquête gedaan door een krant. En uh, daar kwam uit dat het zelfs 80% was. Dus uh, ja. ik ben benieuwd uh, wat, er, wat eruit gaat komen. Ja, en, en, en nou ja, nog meer verkiezingsnieuws... Um... En dit keer gaan we even naar de Verenigde Staten van Amerika, want daar is de, hebben we ook een Libertarian Party en uh, ja, die hebben een beetje wat uh, problemen met, met het ingewikkelde kiesysteem van de Verenigde Staten. Wat is er gebeurd? Ja klopt, ze worden altijd eigenlijk wel dwars gezeten. Mm -hmm. Zelfs uh, als, je, als je ervoor kiest om in het politieke systeem uh, mee te doen, en waarbij je, uh, je toch kunt beargumenteren dat je dan nog steeds uh, in dezelfde zandbak speelt, zeg maar. zelfs dan word je al lastiggevallen. Mm. En uh, ja, dat is inderdaad ook uh, in het geval van, uh, of vooral zou ik zeggen, in het geval van de Libertarian Party in de Verenigde Staten het geval. En dat gaat in dit geval specifiek om de staat South Carolina. En wat is er gebeurd? Nou ja, eigenlijk uh, om, het, om het kort samen te vatten zonder uh, een hele uitleg te geven over hoe het systeem daar werkt, want het werkt natuurlijk heel anders dan hier. Uh, eigenlijk is uh, verteld, uh, er is een bepaalde wet die, uh, die ik geloof in 2012 is, uh, is aangenomen door de... Door DC, hè, door de federale overheid. Mm -hmm. um, aangaande de verkiezingen. En die verkiezingen zijn natuurlijk in november dit jaar hè, voor, de, uh, voor de Senaat. Mm -hmm. En ja, het punt is dat ze volgens, volgens de, de, de staat, zeg maar, de, de mensen die voor South Carolina daar uh, op de uh, heel zitten. Die zeiden tegen de Libertarische Partij daar van uh, ja, die wet daar kunnen wij niet uh, aan voldoen, want daar hebben we niet genoeg geld voor. Dus we kunnen dat niet uh, ja, uitvoeren. Dus laat maar zitten. Maar goed, ergens uh, moet je je dan natuurlijk wel afvragen: van, uh, oh, zouden ze dit menen of is dit gewoon een trucje? En dat lijkt nu dus meer op een trucje. Want uh, ja, nu uh, is het dus toch de vraag of ze, of ze wel of niet uh, mee mogen doen eigenlijk. Mm. Dus, uh, ja, het, het, dus het gaat in principe simpel gezegd gaat het er gewoon om: komen ze op de stem, uh, stemlijst, ja of nee. En uh, op dit moment ziet het er dus naar uit van niet in, uh, in South carolina En dan gaat het dus om uh, verkiezingen voor sen senatoren, dus voor de libertarische senatoren bijvoorbeeld. Die, die, die wordt dan door de Libertarian Party uh, voorgesteld, zeg maar, in de verkiezingen. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. En op dit moment, uh, ja, het is natuurlijk gewoon belastinggeld waar dit allemaal mee gebeurt. Mm -hmm. En dat uh, ja, belastinggeld gaat dus, uh, zoals het er nu naar uitziet, naar de republikeinen en de democraten. Ja. Maar niet naar de Libertarius en niet naar uh, waarschijnlijk dan ook niet andere partijen. Ik lees hier niks over andere partijen, maar uh, ja. Ja, zoals we weten is er gewoon een gigantisch ja, soort ingewerkte bias uh, tegen, de, tegen de andere partijen, tegen ja. de partijen die niet uh, tot de grote. Of de mensen die niet tot de grote twee partijen behoren. Ja. De laatste keer dat je een andere grote partij in Amerika had, dat waren de Whigs. En dat was midden 19e eeuw. Ja. En daarna is het eigenlijk een soort tweestrijd tussen democraten en republikeinen geworden. Ja. En die hebben altijd hun best gedaan om andere partijen buiten te sluiten natuurlijk. Ja, zeker. Zo, ja. Goed, ja. Maar ja, de, de Libertarian Party is uh, wel officieel nu de derde grote partij in de Verenigde Staten. Ook al zijn ze heel klein. En um, nou, meer nieuws uit de Verenigde Staten. En dan gaan we naar New Hampshire, want daar is een uh, ja, goed nieuws. Hè? Ja, is een, inderdaad. Ja, er zijn ja. wet er doorheen, en een wet Ja, en het, eigenlijk verbaasde me dat, uh, om, om dat te lezen, überhaupt, dat dat nog niet gebeurd was. Want, uh, ja, ik bedoel, ja, New Hampshire, uh, Free State Project. Je denkt van, nou, dat, uh, daar zit het goed. Het scoort ook altijd hoog in de, de, de ranking van de, de 50 uh, staten. Weet je wel? Dan ranken ze die staten op vrijheid. En daar uh, staat New Hampshire ook gewoon consistent in de top drie. Dus uh, op zich uh, gaat het daar ook goed, denk ik. Ik geloof dat ook een aantal mensen daar in de, in de regering... ...daar uh, ja, ook niet altijd, altijd blij zijn met, met al die libertariërs daar in New Hampshire. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja. En, uh, en dat is denk ik een goed teken. Hè? Ja. <laughs> als, me als mensen in de regering blij met je zijn, dan weet je dat je iets niet goed doet. <laughs> dus uh, ik denk wat dat betreft... Uh... Ja, dat soort, uh... Uh, misschien hoorde we het binnenkort een korte keer van Amanda Billy Rock. Die krijgt we misschien weer een keer een uitzending. Dus, uh... ja, ja, wie weet. Maar uh, ja, om terug te komen op het artikel, uh, het blijkt dus dat uh, New Hampshire in, uh, in New England, dat, is, uh, dat zijn de, ik geloof, acht of negen staten in het uh, noordoosten van de Verenigde Staten. Uh, was de enige staat in die regio die nog niet uh, nog geen wet had om uh, marihuana te decriminaliseren. Want we hebben het niet over legaliseren, zoals in Colorado en Washington en Uruguay en Portugal is gebeurd. Maar decriminaliseren. Dus op zich is dat nog vrij conservatief, zou ik zeggen. Maar ja, het is er in ieder geval wel doorheen gekomen. Dus. Ja, mooi. Het is een begin. Ja, maar in Nederland zijn we nog heel ver daar vandaan, want we hebben op stelt rondlopen. Hè? Want wat ja. heeft die man nou weer van gekke dingen lopen roepen? Ja, ja dat is het inderdaad. Hij praat onzin. Goed, ja. dat, dat zijn we op zich gewend. Ja, ja. In het geval, uh, om specifiek te zijn, gaat het inderdaad over Hennep tilt. Mm -hmm. En uh, hij zegt dat uh, hennepteelt reguleren juridisch niet kan. En waar baseert hij dat op? Uh, nou, op, eigenlijk uh, op een onderzoek, uh, wat is gedaan door de, Uni de Radboud Universiteit Nijmegen, mm -hmm. naar de internationale drugsverdragen en regelgeving. En die, uh, die zijn dan afkomstig van de VN en de EU. Ja. En uh, op basis daarvan zegt hij dat, uh, ja, dat, je, dat we dus uh, in Nederland niet hen uh, op tilt kunnen reguleren. En op zich zeg ik daar dan op: prima, dan doen we het niet. <laughs> maar dat bedoelt de heer of er natuurlijk weer niet mee. Maar uh, ja, ik vind het een hoogste uh, merkwaardig bericht, omdat je gewoon. Uh, ja, we, we hebben net, uh, het over uh, de Verenigde Staten gehad. Je hebt daar natuurlijk Colorado en Washington. Waar het gewoon uh, legaal is. Je hebt ja. uh, Uruguay, je hebt uh, Portugal. Ja, ja. Die, die zijn ongetwijfeld ook... Uh, ik heb dat nu niet voor me, maar ik ga ervan uit dat die ook... Uh, dat verdrag, of die verdragen hebben getekend. Natuurlijk niet met de EU, althans Portugal misschien wel. Maar in ieder geval met de VN. Ja. En uh, ja, als opstelt en dan zegt van... Zo gauw de overheid concreet weet waar zich een cannabisclub bevindt... Moet daar tegen worden opgetreden. Ja. Dan, ga, dan geloof ik daar niks van. Het is... Uh... Ja, Het enige waar die in getraind zijn is in feitelijke mensen onderdrukken ja. en regeltjes naleven. Van nou, wetten zijn nou eenmaal wetten, daar hou je aan. Dan denk je niet over na of er logica in je zit. Nee, nee, uitvoeren. De, de, ja, nee, precies. En die man die heeft ook no nooit een dag van zijn leven in de private sector uh, gewerkt. Ik durf te wedden dat als die man ooit een keer nog een baan zou moeten zoeken buiten de overheid, dat die nergens aangenomen wordt. <laughs> ja. Nee. Nee, het, hij denkt niet zo, zo logisch zoals ze dat in het bedrijfsleven doen. Hij, hij denkt gewoon als een uh, ja. Het is inderdaad gewoon een, een, hele, een hele enge autoritaire man is het. Ja. ja. En, uh, ja ik, ik denk inderdaad dat je het goed, uh, goed gezegd hebt. Ja, ja. Hij, ziet, uh, hij ziet niks in uh, versoepeling van de regels, maar hij wil een krachtige aanpak nee. van, uh, van de plantages en van uh, criminele organisaties die hier achter zitten. Ja. Maar ja, dan denk ik ook... Dan wordt er in zo'n artikel gezegd... criminele organisaties. Maar ja, waarom zijn er criminele organisaties? Omdat het niet mag. Ja. Dus, dus we hebben het nog steeds over slachtofferloze misdaad. Ja. En uh, kijk, dat wil niet zeggen dat die... Uh, bendes die erachter zouden zitten... Dat die uh, dat dat lievertjes zijn. Daar gaat het niet over. Ja. Maar ja, het is gewoon... Die, die, he die hele mentaliteit... Het, ja. het, is, ja, het ligt gewoon licht jaren achter. Ik bedoel, als je kijkt naar de ontwikkeling In de Verenigde Staten... Uh, nogmaals, Uruguay, Portugal... Ja, dan, die man die is gewoon, die leeft in, in een grot volgens mij. Joh. Ja, nou ik denk dat dit is een typisch gevalletje is van iemand die geestelijk geoxideerd is. En wat hem ooit geleerd is, is van zo moet je regeren, wetten moeten uitgevoerd worden, niet over nadenken. Gewoon ja. uitvoeren. Dat, dat is wat hem geleerd is. En na 30 jaar, dan, als je 30 jaar in een bepaald patroon zit, dan ga je geestelijk oxideren. En dan roes je vast in je denken en dan, dan kan je ja. ook niks anders meer, dan is er ook geen hoop meer voor je. Dus, uh, nou, ja. <laughs> ja. nou, en wat dat betreft vond ik ook uh, zijn reactie op het, uh, de, de uitspraak van Wilders uh, vond ik tekenend. Ja. En want uh, ze vroegen hem van Ponyou's wat hij daarvan vond. En, uh, en toen zei hij zoiets van, uh, nou ja, hij heeft het recht om te zeggen wat hij wil. En, uh, en verder gaf hij geen mening. Toen zei hij, ja, daar gaat het over mijn Ministerie over, daar gaat uh, Officier van Justitie over, daar gaat die over, die over, die over. En uh, ja, verder gaf hij zijn mening niet, weet je wel. Zo van, ik mag geen mening hebben, want dat is uh, vastgelegd dat iemand anders daarover beslist. Ja, precies. Hij is dus, dus wat dat betreft in ieder geval consistent. Dat kunnen we dan wel weer meegeven of nageven, maar... Ja, het blijft gewoon zo'n verouderd, conservatief vastgeroeste uh, ja. ideologie. Ja. De, ja, ik kan er heel slecht tegen, maar... Ja... Nou, snel naar het volgende nieuws. Ja, dit is ook een beetje uh, zo, zo uit de koker van op stel te kunnen komen. Maar dit is dan in Denemarken. Daar is, uh, ja, Denemarken was ooit best een, een, ja, een typisch liberaal land. Alles mocht. En dat is helaas in de laatste tien jaar is daar uh, ja, toch een beetje uh, een, ja, een hoop veranderd. Ja, dat klopt. Ja, ja want ook, uh, ook het toonbeeld het, het, het van vrijheid daar in, in, in uh, Denemarken was natuurlijk Christiana. Ja, klopt, De ja. hippievrijstaat. Ja, ja, ja. Ik ben er een, uh, een paar jaar geleden geweest. Ja. En uh, ja, het is gewoon. Kijk, het, het zijn wel aparte. Ik zou mezelf er niet zien wonen. Laat ik het zo zeggen. Het zijn wel een beetje aparte types. Weet je, voor mijn gevoel ook veel drugsverslaven. Maar goed, dat zijn. Uh, weet je, dat, dat vind ik verder prima. Daar heb ik verder geen last van of zo. Ja. Het is nu. Uh, ik vond het trouwens wel grappig dat je op het moment dat je dan weer naar buiten loopt, je loopt dan weer kopen haar in. Dan uh, loop je onder een boog door en dan staat op. You are now entering the European Union. <laughs> En tja, ik <laughs> wel leuk gevonden. Maar, uh, en dat was nog voor mijn libertarische tijd trouwens, dat ik daar toch uh, wel een waardering voor op kon brengen, uh, voor zo'n statement, weet je wel. Maar uh, ja, als het aan de Deense politie ligt, dan uh, is het uh, daarmee klaar. Hè? Met al die, uh, al die, al die alternatieve, al lingen en die alternatieve sfeer die daar hangt. Want uh, ze hebben uh, minstens 80 mensen gearresteerd. Zo. En dan, uh, dat is uh, afgelopen donderdag geweest. En... Uh, ja, het was dus eigenlijk gewoon een, een razzia. Een ouderwetse. Ja, maar ze hebben ook uh, dingen gestolen daar, hè? De ja, honderden kilo's hash en een grote som contant geld. Ja, dat is gewoon diefstal. Ja, absoluut. Absoluut. Dus uh, ja, en het is wel, moet ik wel zeggen, het is geen donderslag bij de Deremel, hoor. En dat wordt ook in het artikel uh, vermeld: dat uh, de Deense regering al langer. Uh, ...bezig was met het uh, uitbannen, tussen aanhalingstekens, want dat kan natuurlijk niet, van de drugshandel daar. Ja, zoals in het artikel staat, refereert aan de drugshandel, die is minder massaal en openlijk geworden, maar kennelijk niet uitgebannen. Goh, een verrassing. Joh. <laughs> dus ja, het is, uh, het is gewoon triest, vind ik. Uh, ik bedoel, die mensen die doen verder niemand kwaad. Uh, zoals ja. ik zei toen ik er was, ik vond het een beetje een apartsfeertje en niet uh, iets waar ik me heel erg thuis voelde. Maar goed, dat is iets mm -hmm. persoonlijks. En uh, die mensen deden verder geen vlieg kwaad, dus... Uh, ja, laat ja. gaan zou ik zeggen. Ja, nou ja, jammer is dat het uh, zo uh, gaat dan in, uh, in Denemarken. Ja, niks aan te doen. Ja. Maar uh, goed, uh, nog iets anders. Jij bent in uh, Berlijn geweest. Wat, wat heb je allemaal in Berlijn meegemaakt? Ja, dat klopt. Ik ben, uh, waarom ben ik dan in Berlijn geweest? Ik ben in Berlijn geweest voor de European Students for Liberty conferentie. En dat is een, uh, een mond mondvol, maar dat is een jaarlijkse conferentie. En uh, vorig jaar en het jaar daarvoor was die in uh, Leuven, onder de rook van Brussel. Dat vond ik ook wel een leuke locatie trouwens. vlak Vlakbij de, uh, het, EU, uh, het hol van de leeuw. Maar uh, ja, dit jaar, het groeit zo snel dat ze dit jaar uh, toch naar een andere locatie moesten. En uh, werd het Berlijn. En uh, nou, op zich ook wel een leuk detail dat het uh, natuurlijk dit jaar 25 jaar geleden is dat de muur viel. Dus uh, er zat ook wel wat symboliek in. En uh, ja, het was gewoon net als, uh, als vorig jaar. Uh, overigens waren er vorig jaar zo'n, zeg ik uit mijn hoofd, zo'n 300 mensen. En nu, uh, nu geloof ik 600. Dus het uh, uh, ja, geeft maar aan dat het heel hard groeit. Mm -hmm. En uh, ja het was net als vorig jaar echt uh, super tof. Het was uh, heel interessant. Hele goede sprekers, hele interessante lezingen. En uh, ook het uh, socializen met uh, libertariërs is natuurlijk altijd. Uh, ...leuk en uh, inspirerend en uh, iets heel anders dan uh, wat je normaal uh, voor je kiezen krijgt... ...als je over uh, Mises en uh, Rothbard en al die mensen begint, weet je wel. En uh, ja, dus het was uh, al met al weer een, uh, een hele, hele leuke uh, ervaring. En uh, ik zal nog even wat van... Uh, ik heb hier het boekje nog uh, voor me. Ik zal nog even wat doornemen van wat er zoal uh, besproken werd. Ik vond persoonlijk uh, op, op vrijdag was er een lezing over... Uh, uh, over klimaatverandering, en dan mm -hmm. niet zozeer over de wetenschap uh, daarvan, maar vooral de gevolgen van, uh, van het beleid. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk was het kort gezegd, of laat ik even de titel noemen. Uh, the Price of Failing Climate Change Policies and How Governments and Big Business Profit From Them. Ja, dat geeft al een beetje een idee uh, waar het over ging. En uh, ik, denk dat, ik vond het een heel interessante invalshoek, omdat ik zelf destijds uh, viel ik er helemaal voor, voor die uh, propaganda van Al Gore en, uh, en De Zijnen. En uh, ja, vervolgens uh, kwam ik bij toeval op uh, YouTube kwam ik een documentaire tegen en uh, nou, die gaf natuurlijk de, de sceptische, het sceptische perspectief, zeg maar. En uh, ja, dat vond ik toch een stuk overtuigender, gewoon vanuit rationeel uh, oogpunt, hè? want uh, Al Gore en De Zijnen zijn heel goed in het emotioneel spelen van mensen en uh, manipulatie ja. en zo. Maar uh, ja, als je gewoon puur uh, sec naar de argumenten, naar de, naar de wetenschap kijkt... Dan is het uh, zelfs voor de, voor de leek zoals ik, is het eigenlijk heel simpel en heel duidelijk. Ja. Maar goed, daar ging het dus allemaal niet over. Uh, het ging dus gewoon puur over de gevolgen van het beleid. En ik denk dat dat een heel uh, interessante invalshoek is. Omdat je over die wetenschap, uh, ja, daar kun je nog tientallen jaren over discussiëren. Maar die mensen, er zit gewoon een ideologie achter. Hè? Het is eigenlijk okay, gewoon socialisme... ...in de hoop van, van milieu uh, environmentalisme weet je wel. En uh, ja. ja, dat is eigenlijk uh, het verhaal. Dus er zit gewoon een ideologie achter waar je gewoon nooit doorheen komt. Dus wat je beter ja. kunt doen, uh, betoogde hij, en dat ben ik met hem eens. Uh, en dan hij, heb ik het over uh, Matthew Sinclair... Die heeft ook een mm -hmm. boek erover geschreven. Hij betoogde dus dat we het moeten hebben over de gevolgen van het beleid. En uh, nou, een van die gevolgen is natuurlijk uh, de enorme subsidies die er zijn gegaan naar uh, zeer inefficiënte vormen van uh, energieopwekking. Zoals uh, zonnepanelen, althans in het geval van Noord-Europa. Kijk, als je, als je ze in Zuid-Spanje neerzet, dan heb je er wat aan. Maar met name ook windenergie. Ja, ja, ja inderdaad. Uh, daar ja, hebben we het recent ook is... nog over gehad, dus daar hoeven we ook uh, uh, verder niet uh, uh. te veel over uit te wijden. Maar uh, ja, het gevolg is gewoon dat uh, de energierekening voor de gemiddelde... ...Jan met de pet, zullen we maar zeggen... Ja, ...natuurlijk enorm was. is uh, omhoog is geschoten. En uh, ja. Ja, dat is op zich voor uh, de middenklasse en alles wat daarboven zit... ...is dat niet zo'n uh, zo punt, weet je? Als, je, als je 50 euro meer per maand betaalt. Maar ja, als je al op een, uh, op een houtje bijt, bij wijze van spreken... ...en ja. dan moet je nog eens 50 euro per maand meer betalen... ...aan je, aan je gas en je elektriciteit... Ja, dan is dat een hele hap uit je budget. Ja. Dus uh, dat vond ik een heel interessante uh, lezing. Ja, verder hadden we nog uh, uiteraard een lezing over uh, de val van de muur... ...en wat dat uh, precies inhield en uh, wat zeg maar de weg daar naartoe was. En ja. uh, daar vond ik het wel interessant dat, je, dat ze op een gegeven moment had het over... Um, dat je in de aanloop naar... En ik ben natuurlijk zelf niet van die generatie, dus ik heb er helemaal niks van meegekregen. Ja, ik wel, ik wel. Dus ik, ik, ik heb behoorlijk van dichtbij meegemaakt. Mijn ouders kwamen in de DDR ook vlak voor de, de val, een paar jaar ervoor. Ja? En ik had contact met Oost-Duitsers. En we hebben ook Oost-Duitsers bij ons over de vloer gehad. Dus, okay. uh, ik heb het van heel erg nabij meegemaakt. Ja, ja, ja. Ik kan me ook in, uh, nog herinneren hoe die mensen... Hoe die zo compleet paranoia waren. Ja. Dat, dat, dan waren ze in het Vrije westen en dan nog paranoia. En de hele dag fluisteren. Dus, dus ze durfden niet hardop te praten. Ja, ja. Nou, dat was ook een voorbeeld wat in de lezing werd gegeven. Ja. Dat er... Uh, een man was uh, die, die uiteindelijk, uh, ik geloof dat hij uh, in de dertig was of zo, toen de muur viel. En die gewoon letterlijk tot aan zijn dood met angst heeft geleefd dat de Stasi hier achter hem aan zat. En ja. Uh, ja, zo paranoia worden die mensen dan uh, blijkbaar. Hè? Maar uh, ik vond het wel interessant dat, uh, dat je in, in, in, in, zeg maar in de aanloop naar de val, hè, dus zeg maar de laatste jaren van, uh, van de DDR, dat je wel oppositie had, maar dat was dan... Uh, je, je kon dan zeg maar kiezen tussen de, uh, tussen de communisten en de socialisten. Weet je wel, ja. dus <laughs> ja, het is ergens... Uh... Alsof je tussen de VVD en de PvdA ja, ja, mocht kiezen Precies, kieven, Ja, ja niets, dus ja. ik zag inderdaad gelijk het parallel met het huidige systeem. Ja. Maar uh, ja, dat vond ik wel een interessant weetje. Ja. Uh, uh, wat hadden we verder nog? Uh, we, hadden nog een, uh, we hadden ook mensen uh, van buiten Europa. We hadden, er waren een paar mensen uit uh, Japan mm -hmm. en een paar uit uh, Chili en uh, eentje uit Australië en uh, een paar uh, Amerikanen ook. Dus uh, ook dat was uh, interessant om die mensen te spreken. Afrikaan ook nog. Okay. En, uh, dus dat is ook heel interessant. Maar uh, wat, wat een van die Chilenen was, uh, was ook een van de sprekers. En die had het over uh, The Fatal Ignorance of Libertarianism. En dat uh, ja, is natuurlijk op zich al een provocerende titel, denk ik, waardoor je wel, uh, mm -hmm. wel wil weten waar het over gaat. En uh, ja, zonder verder een hele samenvatting te geven van, uh, van zijn lezing. Uh, wat, wat mij er vooral van bij is gebleven, is uh, wat, wat, wat, wat hij betoogde, dat uh, wij als, als, als libertariërs of vrijheidslievende mensen, uh, als wij initiatieven opzetten, zoals we bijvoorbeeld in Utrecht met die lezing hebben gedaan en zo, dan moeten we echt actief proberen om sponsors te werven. En hij, ja, hij gaf een heel vurig betoog over uh, hoe je dat dan doet. En uh, ja, eigenlijk kwam het erop neer, je gaat naar die mensen toe en je zegt, joh luister, wij hebben dezelfde belangen. Weet je, wij als, uh, als vrijheidslievende mensen en uh, u als ondernemer, wij, wij hebben dezelfde belangen, wij strijden voor hetzelfde ideaal. Dus waarom zouden we niet de krachten bundelen? En ja, het kan natuurlijk uh, in het geval van zo'n lezing maar een heel kleine bijdrage zijn. Maar die in dat geval een heel verschil kan maken voor zo'n uh, zo lezing, uh, voor de promotie enzovoort terwijl het voor, zijn, uh, voor een bedrijf maar een heel kleine investering is, die toch natuurlijk uh, op de lange termijn uh, zeker uh, rendement oplevert. Dus dat vond ja. ik ook wel uh, een interessante uh, lezing. Uh, even kijken, wat hadden we verder nog? Oh, we hadden nog een, uh, iemand die uh, een heel interessant verhaal deed, een Zwitser, uh, met een heel interessant verhaal over uh, hackers hacktivism. Ja. en hacktivism. Uh, en ja, dat vond ik zelf uh, een van de hoogtepunten. Dat uh, gewoon... Gewoon vanwege zijn, zijn, zijn mentaliteit, zeg maar, zijn uh, filosofie: van ja, weet je, laten we het systeem gewoon negeren. We hebben het systeem niet nodig. Uh, ze kunnen wetten maken wat ze willen. Maar uh, Bitcoin en uh, weet je, andere open source gedecentraliseerde technologieën zoals Linux en zo, dat is allemaal gewoon totaal immuun tegen al die regulering. Dus ze kunnen wetten maken wat ze willen. Uh, maar ja, je kunt, alles met, uh, je kunt alles gewoon torrenten tegenwoordig, weet je wel. Dus ja, hij gaf bijvoorbeeld ook het voorbeeld van, die, uh, van Cody Wilson, hè, de, de 3D gunprinter, ja, die, ja. uh, die zijn Liberator uh, op het internet had gezet. En uh, ja, tegen de tijd dat ze de wetten voor hadden gemaakt, was, was Cody Wilson alweer met zijn volgende project bezig, weet je wel. Dat was, ja, het was gewoon puur symbolisch, want als je, dat, als je dat wapen ziet, ja het is één kogel en het ziet er niet uit, het is gewoon een plastic ja. uh, geweertje met één metalen pinnetje erin, weet je wel. Maar dat was ook niet het punt. Het punt was gewoon van, kijk, dit kunnen we nu doen. En hij wilde gewoon een soort van statement maken. En vervolgens is hij verder gegaan met andere dingen. En uh, ja, ja, dat vond ik ook heel inspirerend aan, uh, aan, deze, aan, aan deze spreker. Dat hij... Uh... Ja ja gewoon zoals ik zei die, die, die, die mentaliteit van uh, joh laten we uh, onze energie niet verspillen aan het systeem veranderen of het systeem van binnen uh, uit of uh, weet je wel, die technologie die mensen gebruiken we hebben dat helemaal niet nodig weet je laat het gewoon links liggen ja, precies hey wanneer is de, de volgende Stunners for Liberty want ik denk dat de mensen die dit allemaal horen die denken van wauw hier wil ik ook bij zijn dus uh, wanneer is de volgende kans ja dat uh, weet ik niet er is in ieder geval zo'n zo grote conferentie is er elk jaar dus daarop uh, moeten we weer een tijdje wachten maar er zijn wel vaak ook regionale conferenties. We hebben er bijvoorbeeld in afgelopen november een in Maastricht gehad. Dus uh, ja, ik zou gewoon zeggen voor mensen die geïnteresseerd zijn, ga naar studentsforliberty.org. En dan Slash Europe. Oh, oké. Okay. Uh... Maar in uh, Utrecht daar hebben we ook wel eens uh, dingen georganiseerd ja, ja, door absoluut. Students ja. for Liberty. Ja. En wanneer is dat? We hebben in uh, afgelopen december hebben we een lokale tak opgericht. Uh, gewoon Utrecht Students for Liberty. En als mensen dat op willen zoeken is het facebook.com slash Utrecht Students for Liberty. En uh, ja, daarmee organiseren we debatten, lezingen, dat soort dingen. En uh, de eerste keer ging het over de EU. De tweede keer ging het over gezondheidszorg. En uh, we hebben nog niet besloten wat het onderwerp voor, de volgende, voor het volgende evenement wordt. Maar uh, ja, zoals ik zei, als mensen gewoon naar die Facebookpagina van uh, Utrecht Students for Liberty gaan, dan kunnen ze dat verder uh, in de gaten houden. Dus gewoon even liken en dan uh, krijgen we zelf updates. Mooi. Nou goed, dankjewel uh, Martin. Dan gaan we nu even naar uh, Lenteman toe. Want dan gaan we even met z'n allen nog even gezellig uh, ja, doorkletsen over uh, de gemeenteraadsverkiezingen. <middels> De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, zoals je wellicht wel gemerkt hebt. We gaan hier nog even over ja, nakletsen. En we doen dat met Daniel de Lenteman. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, vertel, jullie hebben heel veel gekke gaat uitgehaald daar. Hè? Jullie waren volgens mij wel de, de meest creatieve partij van Nederland. Leek het zo, hè? Ja, ja. Ik denk inderdaad uh, dat op het vlak van creativiteit uh, de, on de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt in het hele proces van hey, we willen hier mensen bereiken en uh, all means necessary, uh, dat een beetje niet het idee erachter dus we gaan gewoon van alles proberen. Nou, er zijn hele leuke ideeën uitgekomen uh, oh, hey. waarbij, ja, waar, waar, waarbij we ja. enkele dingen hebben uitgevoerd, een lezen op het stadhuis uh, in het groen uh, uh, op verkiezingsavond mm -hmm. met de boodschap van de Libertarische Partij waar Victor nog een filmpje van heeft opgenomen, we hebben wat... We hebben wat van die gesprekken opgenomen. We hebben een meme op Facebook neergedonnerd. Uh -huh. um, onze stad is het zat. Ja. Over alle megalomane bestuursprojecten. En uh, we hebben ook nog een aantal uh, inhoudelijke stukken weten te genereren... over hoe we om moeten gaan met de veranderingen in de wetschappelijke ontrichting. Uh, sorry, ondersteuning. En uh, nou ja, daar hebben we... We, ja, we zijn er vrij diep op gegaan, moet ik zeggen. En jullie hebben ook nog een Freedom Fest? Wat was de, we hebben ook wat, nog een Freedom Fest gegeven. Met allemaal bandjes en zo? Uh, ja, bandjes. En, uh, en wat DJ's gewoon bij elkaar komen en uh, kijken of dat wat wordt. Dus dat is ook uh, aangezwengeld. Zo van, uh, ja, daar willen we ook wel mee door. Gewoon om, uh, ja, om ook andere dingen te doen. En uh, ja, het, het, het informele contact is gewoon heel belangrijk tussen mensen om tot goede ideeën te komen. En daar kwamen we eigenlijk achter uh, deze campagne. En dus ergens uh, jammer dat we dan niet een zetel hebben om daar ook iets uh, met die politici mee te doen. Maar uh, aan de andere kant wel een heel goed, uh, heel goed resultaat gewoon. Voor het feit dat we op de kaart staan en ja, hebben laten zien en horen en onszelf ook hebben ontwikkeld in hoe we dat multimediaal willen gaan brengen in de toekomst. Ja, want hoeveel stemmen hebben jullie uiteindelijk uh, binnengehaald? 867. So en uh, Nou ja, dan blijkt me weer dat er uiteindelijk, uh, als je een beetje gaat smijten met steekpenningen enzovoort, dan... Ja, dan heb je ook wel resultaat. Mensen zijn gewoon redelijk omkoopbaar voor een stem. <lacht> Hoe heb <je> ze omgekocht? <lacht> ja, nou ja, dat, dat begint bij loze beloftes, hè. Ja, ja, ja. <lacht> je gaat een paar loze beloftes doen van, ja, nee, jullie zijn allemaal welkom. Jullie mogen allemaal met mij uh, helpen, weet je wel. Van, nou ja, je doet je best helpstraat. op straat. Van, uh, nou, uh, heb jij er een keer zin in? Ja, echt 50 plus, jongen. Ik, uh, ik heb alles geprobeerd. Ja, dat is toch uh, uiteindelijk is dat dan een loze belofte en ze trappen er niet in. Oké, okay, mooi. Ja, goed joh. En, en, um, ja, goed, 800, dat is toch... Want hoeveel was het eerst eigenlijk? Uh, geen idee. Bij de maar... landelijke verkiezingen bedoel ik? Uh, landelijk weet ik niet, maar dat is een, een enorme toename van stemmen. Uh -huh. Mensen die begrepen wat we aan het doen waren en waar we voor staan. Uh -huh. En dat is ook belangrijk. Dat, uh, kijk, je kunt je boodschap proberen te verkopen uh, naar, naar buiten toe. Maar uiteindelijk kijken mensen naar waar jij voor staat. Ja, en dat is dat, zo. En dat is ook wel iets wat, wat eerder in één op één contact uh, tot zijn recht komt dan via massamedia. Yeah. En dat is wel iets wat ik, uh, wat ik heb ontdekt en wat ik uh, ook ja, iedereen van de Libertarische Partij mee wil geven. Zo van kijk, dat één op één contact, dat kan uh, verdere vertakking opleveren yeah. als je de goede mensen ontmoet. Uh, uh, massamedia aanvliegen kost een hele hoop geld en uh, heeft zijn effect. moet zeker niet, uh, niet vergeten worden, maar. Ja, daar moeten we dan wel heel creatief mee omgaan, vind ja. ik. Dan kun, je, dan kun je ook gewoon hele leuke dingen doen. Je kunt hele leuke filmpjes maken, je kunt hele uh, grappige parodieën enzovoort. En ik, ik hoor het ook in ontwikkelingen. Ik, ik heb, uh, Jij hebt de uh, dominee Vrijstaat hier een paar keer gehad. Ja. Nou, dat, is, uh, dat soort dingen, weet je. Van hoe verder je gaat in je eigen creatieve manifestatie. Ik bedoel, dat is ook een libertarische kwestie. Ja, en volgens mij staat de achtergrond iemand heel creatief met papier, maar... Oh. Ja, dat is, uh, dat is uh, Mart, die, uh, <laughs> al, al, die schuift al mijn teksten onder de tafel door. oké. Laten we ik zeg, ja, we hebben hier geen autocue, zeg maar, met ja, zo'n ja. scherm. Maar dan moeten ja. we... Dat moet wel uh, aangeschaft worden hier in de kroeg, uh, Johan, uh, ja, ja, ja, ja. zo schiet het natuurlijk niet op. Ik moet altijd die blaadjes oplezen, precies mijn tekst, weet ja, je wel, ja, mijn rol ja, ja. en uh, al die dingen, hoe we dat allemaal van tevoren bedacht hebben. En nou, gewoon een autocue gaan we aanschaffen hier ja, in de kroeg. Ja, ja, ja. Kunnen we mooier, mooier gaan speechen. Want dan komen die letters gewoon langs op een beeldscherm. Ja, net ja. als Obama. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, <laughs> nee, maar je had het over het één op één contact. Dat is inderdaad wel een goede. Ja. Dan, uh... ja, ook, ook met je collega's die voor die gemeenteraad gaan, weet je, dat zijn ook gewoon mensen. Ja. dat ik ook gewoon mijn oude hoeren ik heb gewoon tegen, die, tegen de, de super overwinnaar van Groningen uh, die lijsttrekker van D66 dan heb ik een, tijdens een debat of nou dat was niet in het debat maar we stonden buiten en dan sta je gewoon even een, een peukje te doen en toen zei ik gewoon van ja, ik vind de kwaliteit van het Nederlands onderwijs erbarmelijk hij was het niet met me eens maar ik heb het tenminste een keer tegen hem kunnen zeggen van oké, okay, dit is waar wij voor staan en ja. ook tijdens, tijdens het debat dat het ging over, over vreemdelingen en illegaliteitsstelling dat ik hem aankeek ik zeg, van, ja, wij kennen dit eigenlijk niet wij kennen niet het idee van een vreemdeling of een illegaal, weet je wel. Yeah. Dat, dat, uh, dat hoort er niet bij. Een, de, en dat vind ik ook een functie als jij uh, het libertarisme gaat uitdragen. Van Je hebt zoiets van, nou ja, nummer één is dat libertarische gedachtegoed. Uh, het idee van vrijheid uh, weer een beetje aan te wakkeren. Dat vuurtje uh, op te stoken. En ja, dan moet je dat denk ik ook aanvliegen met je collega-politici. Ik, ik, ik merkte een hele duidelijke anti-etablissementhouding in de LP. Mm -hmm. uh, rovers en dat soort dingen. De meeste ja. hebben, hebben het absoluut niet door. Als dat, al, al zou het zo zijn. Wat bedoel je precies? Nou, dat, uh, dat het aangaan van één op één contact, menselijk contact, zeg maar, de uh, bottom line is als het gaat om libertarische politieke uh, voering. Ja, ja, ja. Ja, je bedoelt inderdaad, van, we lopen nu te roepen van, uh, ja, het zijn allemaal rovers, maar we hebben nog niet eens het idee van hoe het daar, wat, wat er daar nu werkelijk gebeurt. Ik bedoel dat, dat, dat ambtenaren ook gewoon mensen zijn die gevangen zitten in een bepaald systeem. En dat misschien het uh, beleid wat van bovenaf uh, uh, bepaald wordt dat dat de reden is dat dingen fout gaan. En niet zozeer dat die mensen gewoon allemaal, uh, ja, dat we ze niet, niet, niet, niet meteen moeten gaan roepen van, Hé, het zijn allemaal rovers. Nee, nou ja, want kijk, ik, ik kwam dus in, in een, uh, er was een uh, debat, uh, Theo deed dat, uh -huh. en die kreeg vragen over een mantelzorgend 13-jarig kind. Uh -huh. En uh, ik kom de pauze tegen, ik zeg maar, wist je dat hier in het gemeentelijke verstrekkingenboek is opgenomen dat een mantelzorgend kind uh, uh -huh. twee tot vier uur uh, lichthuishoudelijk werk en boodschappen kan doen en daar ook voor wordt ingeboekt? En dat is heel apart, want die politici gaan dus helemaal, uh, helemaal lopen jammeren over een mantelzorgend kind van 13. En aan de andere kant, die ambtenarij heeft al gewoon vastgelegd mm -hmm. dat uh, kinderen uh, van 13 jaar gewoon moeten mantelzorgen, eigenlijk. Als er, een, uh, als er een kwestie is van een ouder die, uh, die dat nodig heeft. Yeah. Nou, dat is. Uh, dat soort tegenstrijdigheden, je kunt ze er wel uitpikken. Het is ook leuk, want ik denk toch dat er ook tussen de politiek en de ambtenarij zeg maar, is er een uh, vervelend uh, spelletje aan de gang. Dat heb ik, in, uh, ik heb met mensen gesproken tijdens de verkiezingsmarkt. Die zei ik, ja, die ambtenaar, weet je, hoe krijg je ze weg? Die hebben zichzelf echt gefetteerd in uh, vette arbeidsvoorwaarden. <laughs> ja, ja, ja. En, en ze zitten er ook vrij lang. Dus ja, de ambtenarijen enzovoort. Maar dat zijn weer inderdaad ook gewoon mensen. Echt al lang niet iedereen zit daar voor zijn lol, volgens mij. Nee. <laughs> dus ja, me meer voor de hypotheek, denk ik. Ja, op een gegeven moment, ja, ze worden gevoed en ze gaan die hand niet, uh, niet in die hand buiten. Ze gaan die hand gewoon uh, braaf likken. <laughs> dat is het gevaarlijke van het systeem. We moeten dat ja. een keer erkennen. Zo van: nou, kijk, het systeem loopt op zijn einde. Maar zeker de manier waarop het op zijn einde aan het lopen is, uh, levert gevaar op. Ja. Uh, nou ja, dat is misschien een beetje de pitch... waarop je die politici nog eens een keer kunt inpakken. Als ik uh, zo eerlijk mag zijn. Ik heb ze, ik heb ze redelijk uh, gespaard deze keer. Ja. Ik moest alleen... Ik, ik, dat zal ik je nog vertellen. Want ik moest een uh, vraag in een debat pareren... of een opmerking van een, uh, iemand van de Partij van de Arbeid. Die zei dat ik uh, als ultraliberaal... een drie maanden oud kind... bij een drugsverslaafde vader zou laten sterven. En nou ja... <laughs> dat... Uh, ja... Sommige mensen die zijn er gewoon echt nog niet klaar voor, weet je wel. Ik, nee, nee, nee. Ik, wil ze, ik wil ze die ruimte ook wel geven. Dat is, uh, dat is het probleem niet. Er pro uh, is niet echt een probleem, alleen als de, de, de LP zich uh, zo gaat organiseren... dat het een top-down organisatie zou worden... dan mis je de hele transitie die je in de samenleving wilt bewerkstelligen... Ja, maar dat we inderdaad even naar de toekomst gaan kijken. Want wat zijn jullie, uh, hoe gaan jullie permanente revolution campagne, revolutie, hoe je het wil noemen, uh, hoe gaat die uh, verlopen? Bottom-up, wat mij betreft. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, ja. ja, ik ben wel iemand die zegt van oké, okay, laat het uit de mensen zelf komen. In plaats van, ik hoef het niet voor te kouwen. Ik ben, kwam ik ben, ik, ik, ik er ook wel achter hoor, dat ik echt nog steeds redelijk apolitiek ben. Ik heb eigenlijk helemaal niks mee. Ja. Maar... Uh, nou ja, gewoon je verdiepen in de dingen die er, dan, uh, die er dan gezegd worden en die er gebeuren. En hoe je aangevallen wordt in het debat en dat soort dingen. Nou, dat is interessant. Ik vind het leuk om, uh, leuk om mee te maken. Ik vroeg me eigenlijk af in het algemeen. Hoe was het uh, als jullie uh, op straat met acties of zo bezig waren? Hoe was het, uh, de reactie? Wat voor soort respons kregen jullie? Nou, uh, over het algemeen vrij positief. Okay, en maar, dat de, maar dat was ook gewoon de houding, zeg maar. We, we wilden dat gewoon uitleggen. Je, ik, ja. uh, die verkiezingsmarkt, uh, twee jongens, uh, Theo en Peter, studenten hier in Groningen, die heb ik er veel gezien. Nou ja, die, die, die waren ook gewoon bereid om het uit te leggen. Die waren niet zo, ja, niet zo politiek aanvallend. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Die andere, ja, dan zat er iemand van de Stadspartij en uh, mijn oudste dochter was mee. En die uh, zei van, ja, saaie shit die politieke partij, wat moet je met zo'n ding? Ja, ik zeg, dat weet ik ook niet helemaal, want papa is anarchist. En toen zag ik die gasten die andere partij kijken, weet je, wel. die snapte er kloot van. En, en, uh, en de Partij van de Arbeid werd gewoon aangevallen door PVV'ers achter ons. En dat, was, uh, dat vond ik ook vrij heftig om mee te maken. Zo van ja, kijk, die mensen die hier nu zitten, dat zijn niet de wethouders, weet je, dat zijn niet, uh, dat zijn niet de hoge piefjes. Dat zijn gewoon vrijwilligers die op die verkiezingsmarkt voor de Partij van de Arbeid komen zitten. Oh, die, die, die kregen er aardig van langs. Dus ja, weet je, zelfs in dat systeem mensen tegen elkaar opzetten en zo, ik, uh, ik heb ze gezegd, ja, doe maar. Ja, zeker, zeker. Ja, ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is, dat je, dat hebben wij denk ik zelf ook gemerkt, Johan. Ja. Dat je houding inderdaad uh, heel belangrijk is, dat je uh, een beetje open staat om uh, inderdaad uitleg te geven, omdat het voor veel mensen gewoon iets is wat totaal uh, onbekend is. En uh, ja, onbekend maakt nou helemaal onbewind, hè, om er maar eens een cliché uit te gooien. Ja. Yeah. En, uh, ja, dan is het denk ik belangrijk dat je, gewoon, uh, dat je het gewoon rustig uit kan leggen. En, yeah. en dat is denk ik ook iets wat uh, we, als ik even collectieve termen mag gebruiken, uh, on ons moeten beseffen, en, en ook, dat het ook belangrijk is dat wij uitstralen, dat we, dat we het uit kunnen leggen. Weet je, dat we bijna uh, in het geval van de P van de A of een SP iemand, uh, als je die tegenover je hebt, tegenover je hebt dat ze iemand denkt van, dus heb ik ook overal een antwoord op, hè die gasten, weet je wel? Dat het ja, is voor uh, hun uh, om naar te luisteren. Ja, je, je hebt helemaal gelijk, want je ziet die andere politieke partijen, die, die proberen iets in het hoofd te drammen van andere mensen, zo van zo moet het. Ja, ja. En uh, nou, ik heb het in het debat ook gezegd van, ja, natuurlijk word je vanuit de linkse hoek verweten van, je laat mensen maar gewoon aan een lot over. Terwijl ik zoiets van, ja, als ik in de politiek ben, dan wil ik gewoon weten waar jij goed in bent. Om te kunnen kijken van, is er een plek uh, waarin je zeg maar uiteindelijk zelfstandig gewoon je plaats hebt. Ik denk dat de samenleving wat dat betreft ontwricht is. Mensen te veel in hokjes gestopt en zo. Nou ja, ja, dat, ja. dat was ook die, die beweging. We begonnen dat wel, wel te voelen hier in Groningen. Zo van, kijk, hoe, hoe zet je zoiets in elkaar? En welke initiatieven lopen er? Nou ja, goed, ik ben bij, ook bij die dingen aangeschoven. Gewoon om daarover te praten. Zo van, nou, ik wil wel eens weten hoe, hoe, die, hoe die meuk in elkaar steekt met die aankomende participatiesamenleving. Daar is op geanticipeerd. Er zijn bedrijven gestart die inderdaad in de wijk actief worden en vrijwilligers op een uitkering en dat soort dingen. Weet je wel. Die gaan dan ja. En dan gaan ze shit doen. Nou, ik weet niet precies hoe dat werkt, dus ik wil het weten. Ja. En, en zijn er nog dingen geweest waar je echt uh, van, uh, van, van je stoel viel? Uh, dingen die uh, op politiek gebied gebeurden? Of uh, iets nou ja, in die in, in Groningen hoef je niet meer van je stoel te vallen. Men is uh, 40, <laughs> 40 miljoen kwijt voor een tram die er niet ligt, oh. voor ontwikkelingskosten. Dat Forum dat, uh, dat, uh, is nu aan het verzakken. Weet je, die parkeergarage, die heipalen die ze er nu in hebben zitten, die zijn al aan het verzakken. Ze willen een parkeergarage gaan bouwen, maar er zijn niet genoeg heipalen om het aan op te hangen, want het is allemaal scheef aan het trekken en dat, hm. daar moet nog 65 miljoen bij geloof ik, om dat, uh, om dat kringen op te bouwen nou, en vervolgens 2 tot 3 miljoen per jaar exploitatiekosten. Ja, die mensen zijn uh, wat dat betreft uh, ja, wel met hun eigen ding bezig. Ja. Nou. Oké. Okay. Ja, Jurien. Ik kan je nog heel even vertellen hoe jouw ervaring was, wat jij, wat jij, wat, wat jij meegemaakt hebt, Jurien. Je bedoelt in Groningen? Ja, gewoon in Groningen, maar ook gewoon met de hele gemeenteraadsverkiezingen. Uh, nee, uh, kijk, ik, uh, ik heb de gemeenteraadsverkiezingen van een afstandje vooral uh, op Facebook uh, beleefd. Uh, nou, ik denk dat, dat, dat veel partijen uh, zich met heel veel uh, inzet uh, en heel veel beleving... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat er toch veel is, is bereikt de afgelopen tijd. Mm -hmm. Dat de Libertarische Partij groter is geworden. Dat er meer aandacht is gekomen voor het Libertarisme. Dat andere partijen denk ik ook wel wat wakker zijn geschud. We moeten afwachten wat de effecten zijn. Maar ik denk dat ze met een minder gerust hart, bijvoorbeeld in Groningen, toch 800 stemmen. ...dat ze met een minder gerust hart de belastingen gaan uh, verhogen. Want ja, belastingverlaging, daar hebben mensen nu helaas nog niet voor gekozen. Maar ze, ik, ik, ik denk dat ze angstig worden. Nou, dat is een hele goede zaak, want daardoor uh, gaat het misschien straks de goede kant uh, op... ...en krijgen we minder overheid in plaats van steeds meer. Ja, goed, laten we dat hopen. Ja. ja. Ik ben nog in Groningen geweest uh, op uh, de uitslagenavond... Ja, en uh, daar was uh, de sfeer enorm goed. Hey, iedereen, uh, Groningen is met 800% gegroeid. Maar uh, ja, een enorme prestatie van uh, het team daar. Ja, ja. En en geen het... namen, want dan moet ik iedereen noemen. En dan vergeet ik misschien mensen. Nee, ik snap het. Mm, Lente, want had jij nog vragen aan ons? Want wij hebben natuurlijk in, in Utrecht uh, zijn we ook de keer gegaan. Ja, vertel. Ik heb je dingen ja. zien doen. Ik heb uh, Facebook-foto's gezien. Jullie hebben een ja. klein team, volgens mij. Ja klopt, een heel klein team inderdaad, ja Mart was een van de, ja, van de, van, van de enthousiaste vrijwilligers, uh, terwijl hij niet eens bij de Libertarische Partij zit hè Mart. Nee klopt, klopt. Je stond op de lijst Johan. Ja, en, uh... ja, ja was, uh, nummer 1 was uh, Rick uh, Kleinsmit, die kon helaas niet uh, erbij zijn nu, mm -hmm. uh, want die heeft ook nog een baan. En uh, ja, nummer twee was Eike uh, de Vries en uh, nummer drie dat was ik, ik had de minste stemmen trouwens. Ja. Maar je was geen lid van de Libertarische partij? Ik ben wel lid, ja. Ah, Oké. Okay. Ja. En uh, hoe heet het? Uh, de, nummer drie was uh, Damian uh, Hoed. Vooral Rick en ik waren uh, heel erg actief natuurlijk. En uh, we hebben hele gekke dingen gedaan. We zijn een beetje verkleed als... Uh, tenminste, Rick is verkleed als supergrover uh, in een debat gegaan. Nou, <laughs> ja, dat is echt vet. Dat is zo ja. mooi dat hij dat heeft gedaan, weet je. Want je, ja. je gooit er een andere edge in. Uh, en dat is altijd ja. goed om te doen. Nou, hoe je het doet, maakt niet uit. Ofwel of ga je een supergrover pak, al ga je... Uh, dan ja, kan je dat debat in en daar dingen zeggen waar andere mensen van, uh, dat je gewoon die, uh, die kruk onder ze vandaan trapt in principe. Ja. Ja, maakt niet uit, val op weet je. van Laat zien ja. dat, je, dat je voor vrijheid staat en ook vrijheid in het debat en dat soort dingen. Dat is ook belangrijk. Maar ook, ook zo van, ja kijk die mensen voeren daar een uh, showtje op. En ik had, nog niet, ik had nog niet echt de neiging om dat heel hard te gaan verstoren op die manier. Maar ik gewoon wel had zo van, oké. Okay. Ja, en ik, ik ben zelf in een of andere glitterpak. Uh, ben ik, uh... Ja, ik heb het gezien. Ja, dat ja, is cool. <laughs> hoeveel, hoeveel hadden jullie er gehaald in uh, Utrecht? Uh, uiteindelijk ongeveer, nou, dat zijn 2,5 keer zoveel als uh, de vorige verkiezingen, dus uh, 300 nog wat. Ja, 330 ja. geloof ik, 340, zoiets. Ja, ja. En uh, ik had 6 stemmen. En <laughs> ja. ik weet er volgens mij nog precies van wie ook. <laughs> <laughs> ja, ik had er iets van 19 geloof ik. Oh, maar ja, ja. Het, is, uh, het is belangrijk om te weten wie het zijn. En er komen mensen naar me toe. Van, ja, ik heb op jou gestemd, ik heb persoonlijk gestemd. Okay. En dat is nou, leuk om te weten. Weet je, zo van ja. Uiteindelijk wordt er natuurlijk op de nummer 1 het meeste gestemd. Hè? Dus, uh... Ja, precies. En Mart, had jij nog bepaalde ervaringen bij de campagne die je wilde benoemen? Nou ja, ik vond het wel grappig. Uh, als, als je dan inderdaad van die, uh, die creatieve. Uh, acties doet, om dan de, de reactie van andere mensen te zien, hè? Dat, dat, dat vertelde Rick ook toen hij inderdaad in dat superoverpak uh, naar het debat ging, dat ja, mensen wisten eigenlijk gewoon niet zo goed zich een houding te geven, weet je, van, wat moeten we hiermee? Dan, dan, weet je, dan komt er ineens iemand verkleed naar zo'n debat, weet je, want, want ik, ik stel me zo voor, die mensen die zitten, hè, de meeste die, die er nu zitten, in ieder geval bij de grote partijen, in die gemeenteraden, die, die hebben jarenlang ervaring in de politiek. Hè? En, en die mensen die zijn gewoon gewend van, nou oké, okay, het is verkiezingstijd en, uh, en ja, dan voeren we campagne en uh, nou, dan gaan we gewoon door de, de politieke molen en... Uh, we hebben, we hebben gewoon procedures. En uh, weet je wat ze, nou, Ik bedoel, het zijn ambtenaren in principe gewoon. Ja. Dus die zijn heel erg gehecht aan procedures. En uh, die zijn heel erg gehecht aan vaste patronen en dan gewoon dezelfde dingen doen en dan komt het allemaal goed. En dan ineens staat er in iemand voor je in een supergrove pak. Ja. Dat is toch wel natuurlijk een heel, andere, een heel andere ervaring. En Ik kwam verkleed als, als een koning met zo'n grote mantel en een kroon op en dan ja. had ik een, een heel groot bord van u hebt geen overheid nodig. Ja. ja, dat is fantastisch, weet je. Dat is echt, Ze kwam binnen binnenlopen. Dat is gewoon de resources die jullie hadden gewoon toepassen, ja, weet ja, je. En, uh, uh, nou, ik heb in een debat gezeten en die, die uh, man vroeg van uh, ja, ben je nou links of rechts enzovoort. Nou, ik sta voor vrijheid, en, uh, en dat is niet echt links of rechts te vatten, en uh, wat is dan jouw plek hier, uh, er was in een kerk wat is dan jouw plek hier uh, tijdens het debat, want hij had het zeg maar geschakeerd die tafeltjes, naar politieke kleur en toen heb ik gezegd, daar achter het orgel <laughs> weet je, dat zijn gewoon al die dingen die kun, je, die kun je doen, en dat is leuk, dat valt een beetje op Yeah. Het, het, het is ook totaal zo. Het is al fucking saai geworden, weet je. Alleen dat al. Yeah. Van, het moet ook weer eens leuk worden dan, politiek. Als, men, als je echt wil dat mensen zich erin gaan verdiepen en ermee bezig gaan, en, en een beetje, dan moet het ook weer iets leuks worden. Ja, absoluut. En dat is denk ik uh, yeah. ook uh, yeah. precies yeah. zoals je zegt. Het is yeah. een soort van, van, van uh, ik denk dat zij het ervaren. Als een, uh, een soort van inbreuk op hun, op hun spelletje. Weet je wel. Zo, als, als, je, als je dat soort dingen doet, en dat, en dat vind ik grappig. Want op het moment dat je dat, je dat doet, dat je, de, dat je iets doet waardoor zij zich ongemakkelijk voelen, dan weet je dat je het goed doet. Dat, ja. was, dat is een beetje mijn insteek geweest. En uh, ja, daarom vond ik dat denk ik Ja, maar dat, dat, uh, ook, ook politieke mensen zijn daar zeer in geïnteresseerd. Bedenk dat je dat ook voor hun doet. Ja, ja zeker. Als zij, als zij uh, gevangen zitten in die, in die, in die, die ambtelijke papiermolen... Mm -hmm. Dan uh, ja, kan, kan de libertarische partij zelfs op dat vlak gewoon scoren. En zeggen van, hé, hey, wij, wij hebben hier een, een ander soort idee. Ja, absoluut. En, uh, en ook dat, uh, en ik heb dat wel gemerkt in Groningen. Dus, uh, ik, ik vond het gewoon dat ik uh, gewaardeerd werd. Als zijnde van, oké, okay, je wordt een beetje met de arge zogen bekeken. Maar men vindt dat wel cool. Van, uh, leuk, weet je wel. Ja, afwisseling. Maar uh, ja, over de toekomst gesproken, wij we gaan ook een, een beetje actie doen. Hè? Want uh, zo meteen komen de Europese verkiezingen eraan. Ja, en als er iets zinloos is, is natuurlijk uh, ja, dat de hele Europese verkiezingscircus. Ja oké, okay, de... ik heb een ja? ander voorstel Johan. Ik, uh, ik, uh, Vandaag of gisteren liep ik uh, met mijn dochter naar de peuterspeelzaal. En er is zo'n kruising hè? en rond negen uur hopen zich daar echt files van fietsers op. En nou dacht ik aan een soort van uh, libertarische partij gaat Tour de Slaaf. En dan gaan we dat soort kruisingen opzoeken en dan gaan we daar staan, weet je wel, met ratels en toeters en weet ik veel wat niet allemaal, Nederlandse vlaggen. En dan gaan we die mensen aanmoedigen, als waren zij de Alpe aan het klimmen. Oh, yeah. <laughs> oh, yeah. Gewoon in iedere stad waar we meegedaan hebben, dat doen. Dat zou ik echt fantastisch vinden, weet je. Van, en, en daar filmpjes van maken en dat uh, gewoon op YouTube plempen van Tour de Slaaf met de Libertarische Partij. <laughs> en dat, met dat helikoptergeluid wat je altijd hebt op die tv-uitzendingen van uh, de Tour de France eronder. En die, en, die, en die autotoeters die hebben een bepaalde klank. Dat is allemaal te samplen, weet je. Dat soort creatieve projecten kunnen nu worden opgezet. Zeker hier vanuit Groningen, want we hebben, we hebben de mensen. Ja, is jullie directe aanhang nog een beetje gegroeid? Of? Ja, ja, zeker. Ja, oké. Okay. Hoeveel komen er nu op de borrel? Uh? Dat weet ik niet, maar dat is uh, je hebt verschillende vormen van aanhang. Oh, uh, niet iedereen is alcohol, uh, alcoholist. zeg maar. Nee, maar ook, <laughs> nee, je, je hebt gewoon, zeg maar, uh, als je de creatievo's gaat vinden die er ook wat in zien, dan, uh, dan kom je verder. Ja. ja. En ik vraag me soms ook een beetje af, moet ik eerlijk zeggen, uh, als sommige mensen er een beetje terughoudend over zijn, ...omdat ze dan thuis moeten vertellen dat ze naar de libertarische borrel zijn geweest. <laughs> en dat ze dan aan moeten leggen wat het allemaal inhoudt en zo. En dat ze dan als een soort van halve gek worden gezien. Heb je dat gevoel ook wel eens? Nee. nee okay. ik, uh, ik, uh, in Groningen leven relatief veel vrijdenkers, denk ik. Ja, ja dat is hier... Uh, ja, ik, ik, ik ken heel veel mensen in Groningen die het, uh, die het echt een warm hart toe dragen. Okay, en, als wij, en als wij professionaliseren hier, zeg maar... ...we gaan concreter worden over wat, uh, wat we met een gemeente kunnen en willen doen... En ook uh, die regelgeving uit te vinden dat het ook daadwerkelijk te doen is, weet je, dat je dat gewoon kunt bewijzen. Ja. Laten we eerst dit en dit en dit doen. Nou ja, misschien uh, werkt dat. Je moet laten zien dat je uiteindelijk verstand van die zaken hebt. Want anders, uh, ja, weet je, dan leg je ook gewoon die mensen die daar in die raad zitten een alternatief voor. En dan kunnen ze voor kiezen, of niet? Ja, zeker. zeker. Ja, en, da en, dus, en daar uh, spreekt ook net als, als we het net over hadden. Uh, en met uh, wat voor houding je aanneemt uh, als je mensen op straat aanspreekt. Er spreekt heel veel zelfvertrouwen uit. En ik denk dat dat ook uh, dat dat heel belangrijk is voor uh, het, uh, het overtuigen of in ieder geval interesseren van andere mensen. Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Ja. Ik wil nog even een, een paar nieuwe acties uh, waar, we, waar we momenteel mee bezig zijn uh, nog even in de groep gooien. We, we hebben nou de Stempas verbrand uh, actie uh, zijn we aan het voorbereiden. Martje, jij, uh, jij bent er ook bij betrokken bij het complot? Ja, absoluut. Ja, een ja. Chinese complot en het laat dan uh, de, de stemboljetten voor het, uh, of stempassen of hoe ze die dingen noemen, ja. voor de Europese parlementsverkiezingen, wat natuurlijk een totaal uh, toneelstuk is. Ja, uh, zelfs als zou je op een partij stemmen die, die, die wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt, dan nog is het volkomen zinloos. Ja, precies. Ja, dus, uh, als ze luisteren doen ze toch niet. Maar uh, ja, Lenterman, wat vind jij van het idee? Stempas verbranden? Ja. Nee, dat is niet milieuvriendelijk. Hij gaat gewoon bij het oud papier. <laughs> ja dat kan ook ja. nou goed ja de bedoeling is dat je er dan een filmpje van maakt dus, uh... kijk een, lo een lokale politiek kan ik nog legitimeren met een stem op mijzelf ja. maar <laughs> er nee, ik... uh, uh, ja, gaat geen mandaat van mij uit voor uh, Europese politiek ja. vooral omdat het hele parlement toch geen reet te zeggen heeft dan staat er een show op te voeren dat is de ja. enter ja. enter ja. entertainment division die ja, daar uh, ja. rustig aan wordt vormgegeven. de piraatjes komen erin. En Nigel Farage is een dingetje aan het doen. Publiek verkoop. Ja. Nee, Publiek precies. verkoop van de shit die over je neer wordt gedonderd. Ja. En, uh, nou ja dat, ja, dat is voor mij geen... Uh, ja, op dit moment, ja, als de LP had meegedaan was ik ervoor gaan stemmen. Misschien dat ik voor artikel 50 ga. Die uh, man lijkt me integer. En uh, nou ja, verder maakt me toch even flikker uit. Dus... Uh, nou, het, is, het is precies zoals je net zei, da daar wilde ik inderdaad ook naartoe. Dat, en heel veel mensen weten dit niet, van mijn gevoel. Dat uh, het Europese parlement heeft gewoon feitelijk niks te zeggen. En het is uh, de Europese commissie die het, uh, het, het juridische, uh, of het, zeg maar het wetgevende initiatief, of, of uh, wat precies de term daarvoor is, heeft. En het Europese parlement kan aanbevelingen doen. Uh, en soms worden ze om hun mening gevraagd. Maar <laughs> dat is het eigenlijk. Dus als je daarvoor gaat stemmen, ja, dan moet het gewoon of uit onwetendheid zijn, of gewoon dat je jezelf niet serieus neemt. Ik denk dat de meeste mensen uit onwetendheid stemmen. En, uh, ja. Of ze gaan allemaal PVV stemmen omdat ze willen aangeven dat ze er tegen zijn. Maar dan denk ik inderdaad, dan kan je het beste gewoon helemaal niet stemmen. Ja, dat denk ik. Dus, ja, binnen uh, nu en twintig jaar is dat hele Europese parlement omgetoverd tot een serie archetypische roeptoeters tegen Europa. Yeah. Terwijl ze verder geen enkele geloot kunnen doen dat wordt fantastisch, weet je ik bedoel, die hele dissonantie ga je nog meemaken ja, en dan oh. hebben we ook nog een andere actie... Die, uh, waar we eigenlijk al voor de verkiezingen mee bezig waren... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat was de, de Autorkist. Dat zijn gewoon stickers, uh, stickersvullen... die kan je uitprinten en dan op de lantaarnpalen of op de rug van een agent plakken, bijvoorbeeld. <laughs> op allerlei overheidsobjecten. <laughs> en dat, uh, ja, dat, is die, dat is een weblog, de Autorkist. En dat is ook een actie. Uh, die willen we dan ook weer een nieuw leven gaan uh, inblazen. Ik weet niet of jij er al van gehoord had, uh, Lenteman? Nee, uh, ik zal je het linkje sturen en uh, ik zal hem ook even hier in de sorry bij de radio uitzending bij de mixcloud bij de teksten uh, gooien. Maar nou goed, uh, dat was het. We hebben aanstaande woensdag een borrel in Utrecht. Oké, okay, ja, in Groningen. In Groningen ook, ja, klopt, ja. ja. In Groningen is het in uh, welk café? Timeout denk ik. De timeout en dat zit in het centrum. Ah, Oké, okay. dus vraag gewoon een Groningen, timeout en uh... Peperstraat. Ja. En uh, ja, die van de, van, de, van de Libertarische Partij Utrecht, die is in, uh, normaal gesproken in de Guardian, maar die zal tegen die tijd alweer uh, tegen de vlakte liggen, want die wordt gesloopt, dat pand. En uh, ja, we zijn verhuisd naar het café van Henk Westbroek en dat is uh, Stairway to Heaven. Ja, dus, en uh, dat Henk... is uh, Maria Plaats uh, 11 en 12 geloof ik, of 12 en 13. Ja. Maar uh, hoe het ook zei, vanaf het uh, centraal station om naar de bus aan de centrumzijde. ...en dan uh, linksaf en dan uh, gewoon rechtdoor richting het dom lopen... ...dan komt hij uh, vanzelf op, op de Mariaplaats. Ja. En uh, daar uh, is hij niet te missen naast de bowling... Uh, ...de bowlingbaan of de bowlingclub of hoe ze dat gebouw noemen. Oh ja, natuurlijk uh, breaking news nog uit Venetië. De uitslag is uh, binnen. En uh, ja, het is uh, een overweldigende meerderheid van de Venetiërs... ...die wil los van Rome. Helaas is de hele, dat hele referendum... ...het is eigenlijk een online poll is niet bindend. Dus uh, ik vrees dat uh, ja, de heren daar in Rome, die zullen natuurlijk helemaal niks van aantrekken. En uh, ja, de Venetiërs, die zullen nog maar uh, ja, andere maatregelen moeten nemen. Nou, ja, ze hebben misschien al een beetje inspiratie gehaald uit de Amerikaanse revolutie. Hè? Give me liberty or give me death. Misschien kunnen ze daar nog meer inspiratie uit halen. Ja. Niet waar, Jurien? Ik ben het helemaal met je eens. Oké. Okay. <laughs> Nee, maar goed mensen, dankjewel. Dit was, uh, dit was het weer voor vanavond. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En uh, ja, uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, goed. Hey, uh, Doe je. Dankjewel Lenteman. Have fun. Ja. Hoi.